12 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. De muzikale sensatie van de afgelopen tijd is Stromae. Ik wacht tot op Willemijn, maar Willemijn is er vandaag niet. Ze heeft bezig in het buitenhuis. Stromae is een bijzondere Belg. en die gaat de grote winnaar worden van de Franse muziekprijzen vanavond. Voor de Nederlandse rapper Typhoon is hij een grote inspirator. En als je met je vader mee terugreist naar Marokko. leer je niet alleen het land kennen, maar ook vooral je vader. Abdelkarim El Fassi maakte er een film over.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 Nou, dat blijkt hier en daar uh, iets sneller te kunnen. Er zijn ook uh, partijen die ons daarbij willen helpen. Maar dat gaat niet erg snel. Uh, dat hebben we niet morgenochtend. pvda leider Samson en zijn collega Pechtold van D66... hebben elkaar gisteren ontmoet en hebben hun ruzie bijgelegd. Dat zeggen Haagse bronnen. De kou zou weer grotendeels uit de lucht zijn. Samson was woedend over dat Pechtold in een debat van afgelopen dinsdag... over de inlichtingendiensten... onverwacht een motie van wantrouwen tegen Plasterk indienen... Sommige bronnen suggereren dat Plasterk de Kamer wel degelijk heeft geïnformeerd in de zogenaamde commissie stiekem. Dat is de Kamercommissie die binnenkamers over de inlichtingendiensten wordt geïnformeerd en die informatie vervolgens voor zich moet houden. Andere bronnen spreken die suggestie juist tegen. De NS heeft vorig jaar een miljoenenverlies geleden. Dat komt vooral door de Vira. Door forse afschrijvingen op de probleemtrein leed de NS 43 miljoen euro verlies. De omzet bleef met 4,6 miljard op hetzelfde niveau als in 2012, blijkt uit het jaarverslag. Daar staat ook in dat er vorig jaar iets minder treinen op tijd reden. NS-topman Huges kondigde bij de presentatie van de jaarcijfers verder aan... dat de spoorwegen beter gaan luisteren naar de wensen van reizigers die er was om de gele vertrekstaten op de stations uh, weg te halen. Dat is in het hele onderhoud en in de accuraatheid van die data, die informatie die we geven, is dat zoals dat genoemd werd een negatieve business case.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 Gegaan. Maandagavond werd de 81-jarige Borst dood aangetroffen in haar garage. De politie gaat uit van een misdrijf. Volgens avocabo FNV is de huishoudelijke verzorging... voor ouderen, gehandicapten en zieken... in de gemeente Tilburg en Emmen onder de maat. Die plaatsen scoorden van de vijftig grootste gemeenten het slechtst... in een onderzoek van de vakbond naar de thuiszorg. De gemeente Hilversum haalde de hoogste score. En het maakt dus uit waar je woont. Dat is gek, zegt Abba Ik denk dat mensen in die zin wel gedupeerd zijn. En als je, wij vinden het als vakbond sowieso raar... dat je in de ene gemeente een hele andere thuiszorg krijgt... dan in de andere gemeente. We vinden thuiszorg zou gewoon overal goed moeten zijn. En dan het weer nog vanmiddag regen, vooral in het westen en noorden. Meer wind komt er ook en het wordt 7 of 8 graden. Morgen aan zee-zuidwesten storm en verder buien, maar ook wat zon... en het wordt 10 tot 12 graden. John Saoka vandaan bij Haag waar staan de files? Op de A16 richting Rotterdam op de parallelrijbaan... bij de Van Blienoortbrug 2 kilometer. Er is een auto stilgevallen, blokkeert daar één rijstrook. En een korte file op de A20 in de richting Gouda... bestaat voorknopend te Bergseplein 2 kilometer.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 Daarom ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Omdat bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben. Word ook lid. 1250 PA. Radio 1. Dit is de vrijdageditie editie van de Nieuws BV. Frankrijk is vandaag helemaal de ban van Victoire de la Muziek. Dat zijn de grote muziekprijzen daar. Met een uitstraling die veel verder gaat dan Frankrijk zelf. En aangezien Daft Punk, verantwoordelijk voor de heer Get Lucky Francis... zou je denken dat zij de prijs in de wacht gaan slepen... maar dat lijkt het niet op. Een Belg lijkt namelijk de held van vanavond te gaan worden. Rapper Typhoon. Alle ogen zijn daar gericht op Stromae. Formidable. Ja. Wat maakt hem zo formidabel? Wat hem zo formidabel maakt is uh, uh, uh, zijn, zijn bravour, zijn eenvoud, uh, uh, uh, uh, de inhoud... En prachtige melodie. Het is gewoon volks. het is menselijk, en iedereen voelt dat, zelfs al versta je er niet. Dat zijn veel zaken om het zo meteen uitgebreid over te hebben. Abdelkarim El Fassi maakte een road movie met zijn vader, samen onderweg naar Marokko. Het had een familiedocument moeten worden, maar het resultaat was zo bijzonder dat de documentaire zelfs in de bioscoop draait. En de première is ram uitverkocht. Abdel Karim, heb je enig idee wie jouw publiek is? Iedereen. Um, in eerste instantie is het eerste uh, verspreid in mijn eigen netwerk. Dus vooral mensen met een ja, eigen, dezelfde etnische achtergrond. Maar er komen ook steeds meer mensen op af die zich herkennen in het verhaal. en het universele concept en thema daarvan. Dus het is natuurlijk etnisch overstijgend. De Nieuwsbv. Met Felix Murders. Hij is de grote favoriet voor de, uh, de Frense. de Franse zeg ik dan meteen. De Franse Grammys die vanavond worden uitgereikt. De Belgische sensatie Stromae is genomineerd voor zes Victoire de la Muziek beeldjes. Afgelopen weekend was hij al de grote winnaar op de Belgische Music Industry Awards. Uh, en dat, uh, ja, dat is nou eenmaal zijn, zijn verschijning, Stromae. Alles wat hij aanraakt, dat verandert in goud. Roelof van de Redactie, Stromae in het kort. Het Waalse wonderkind Stro Mai denderde in 2010 voor het eerst Nederland binnen. Met zijn zomerhit Allons on Dans. on Vorig jaar was hij ineens terug. En scoorde hij knijter na knijter met Papa Ute, Formidable en Toolemmen. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous, zijn album staat stijf bovenaan de Belgische downloadlijsten. 360.000 keer werd hij al van het internet getrokken. Hij is dé lieveling van de muziekpers. En hij wordt zelfs vergeleken met de grote Jacques Brel. Nommé <tieden> me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 Jij hebt uh, afgelopen weekend de uitreiking van die Belgische Music Industry Awards bekeken. Je hebt dat gevolgd, je zat ja. in de buis gekluisterd. Wat vond jij nou het meest ontroerende? Het meest ontroerende vond ik uh, nog wel dat uh, zelfs na de zesde en de zevende award. Uh, en uiteindelijk van de achtste award nog. Hij bleef zo bescheiden. En uh, zelfs de, iedereen in de zaal wist gewoon van. hij gaat de grote winnaar zijn. En, en het was bijna alsof, uh, alsof uh, alle, andere, uh, uh, alle andere muzikanten, die ook geweldig zijn. Alle, alle, de handdoek al in de ring hadden gegooid. En ze wisten gewoon van. er is maar één grote winnaar, de grote man. en dat is Stromaar. En Stromaar elke keer weer met zijn Kleine papiertje, uh, uh, iedereen, <laughs> iedereen uh, bedankend. En, en voor, ik denk dat dat alleen nog maar meer, meer aanspreekt... Met de menselijkheid uh, van, van hem en de muzikaliteit ook. Stromer! Ja euh, ben, nog een keer hartelijk bedankt euh, aan, aan de publiek... Uh, en mijn familie ook, het is belangrijk... Mijn moeder, uh, mijn oudste broer en mijn zus, dikke kus en mijn liefje. Ach, wat een mooie speech, dan <laughs> En dat is ontroerend om te zien. Het is prachtig. En, en uh, wat ik zeg, van, uh, uh, hij, heeft, hij heeft een record neer, neer, neergezet. Maar hij blijft daar zo gewoon onder. En, en al die andere artiesten, die balen niet? Ik, ik, ik denk dat ze stiekem wel balen, maar ik denk dat het respect uh, vooral, vooral uh, uh, uh, de boventoon voerde. Ja, en ze gunnen het hem ook wel in. Ik, ik denk het wel. De platen die hij heeft gemaakt, en de songs die hij heeft gemaakt, en, heeft gemaakt en uh, zijn optredens, het is ook van ongekend niveau, echt. Uh, het, het, het, het inspireert mij ook als het weer. Alfassie, jij ging met je vader naar Marokko. Je maakte er een road movie over. Wordt, uh, zondag wordt hij gepresenteerd. Of dit weekend wordt hij gepresenteerd. Uh, in première gaat hij. En is rammen uitverkocht, zoals gezegd. Jij zit steeds mee te knikken van Stromae. Ja, ik, ik heb heel lang geen muziek geluisterd. En nu moet dat wel voor mijn documentaire. Maar toen ik Stromae voorbij zag komen... het raakte me meteen. En ik... Ja, ik vind hem een soort van, van Messi van de muziek. Je kunt niks met voetbal hebben. En toch van de man genieten. En de manier waarop hij zijn alter-ego's neerzet. Ook in zijn videoclips. Is echt uh, ongelooflijk. En je ziet gewoon aan hem dat hij, dat hij zo ongelukkig veel talent heeft. Ja. Op YouTube uh, staat hij met formidable op 115 miljoen. Nee, 63 miljoen voor formidable En uh, Papa Ja, bedoel ik. Uh, die, die staat op 115 miljoen. Uh, nou ja, je hebt al gezegd wat Stromae in jouw ogen zo goed maakt. Maar voel je ook een beetje van. En dat, dat, dat gevoel dat jij zelf hebt met hem mee. Ja, voor, voor mij, als, toen ik, toen ik, toen ik van, uh, voor het eerst van Stromae hoorde... Uh, zag ik Formidable en, en, de, en de clip ook uh, daarvan. En uh, het, het, het, het ontroerde me. Want ik dacht van, hoe mooi is het dat uh, nou ja, de popmuziek... die, uh, die voor, voor mij ook wel best wel uh, getekend wordt door, door oppervlakkigheid... dat er, er zo, zoveel diepgang in zijn teksten zit. En uh, dat, het, dat het echt als een kree eruit komt. Formidable, je voelt het, je beleeft het... Je je, je, je, zit, je zit in zijn tekst. Je bent daar op het moment, daar waar hij het over heeft. En begreep en, je het meteen nog? Uh, er, er Was uh, Engelse uh, subtitles. <laughs> <laughs> Door de ondertiteling. Ik, ik spreek een heel klein beetje Frans als ik het heel rustig kan lezen. Maar uh, uh, uh, uh, het, het gaat wel te snel. Maar dat is ook het mooie. En ik denk dat een heleboel mensen hier in Nederland en wereldwijd dat hebben, je verstaat het niet, maar je begrijpt wel waar hij het over heeft. En waar, en, gaat, waar gaat het dan over? Uh, uh, uh, op, ik weet het maar. Uh, Bijvoorbeeld bij een formidable is echt uh, het, het moment eigenlijk dat het, dat het, uit, dat het uit is. Zeg maar, hij is miserabel eigenlijk in plaats van een formidable, uh, miserabel. En uh, uh, uh, heeft het over een, een, een moment zeg maar, dat hij met zijn vriendin of zijn vrouw... Uh, hij realiseert zich dat hij alles kwijt is. En op dat moment uh, uh, uh, uh, ja, van, van, wil hij de hele wereld naar beneden trekken. Maar Prachtige gisteren videoclip was hij ook, wel heeft Een nacht lang heeft hij gezopen vanwege dat verdriet dat hij heeft... om het verlies van zijn meisje. Ja. En dan, dan zie je hem echt helemaal bezopen rondlopen. Dat speelt hij fantastisch. Ja. Uh, in de buurt van een bushalte. Mensen kijken hoe hij ja. wat, wat doet die en, man? Uh, Daar zit een beetje raar te zingen. Ja, en op een gegeven moment dat de politie zelfs aankomt... en die, die hem herkennen. En ook, ook zeggen ze van... Hey, moeten, we je, moeten we je even mee, mee naar huis nemen? En zo. Nee, nee, nee, nee. Ik ben oké. Okay, ik ben oké. Okay. En dan op het einde van die videoclip... dat hij zo'n zo knipoog geeft. En weet je wel... Het was, het was allemaal spel, maar hij, hij zit er zo zelf zo goed in gewoon. Nou ben je zelf ook artiest en erg bezig met de inhoud van je nummers... ter gelegenheid van het 200 jaar koninkrijk. Bijvoorbeeld schreef je het nummer Van de Regen aan de Zon. Ja. Je trad op voor de koning, voor koningin Maxima, voor premier Rutte. Je stond ongeveer oog in oog met ze. Ja. Jij bent volgens mij ook net zo intensief bezig met je teksten. Nou, dat was voor mij, en uh, ik denk dat het voor mij daarom ook ontroerde. Omdat ik dacht van, eindelijk iemand die op dezelfde manier... en op veel grotere schaal natuurlijk, bezig is met teksten. Inhoud te geven aan teksten, maar wel op zo'n manier dat het voor iedereen is. En ja, dat streef ik zelf ook naar. Dus bij het zien van en horen eh, had ik zoiets van, oh, ik ben blij en het geeft ook hoop. Weet je wel, dat je denkt van, oké, okay, dit kan dus ook en dit is ook voor iedereen. Ja, nou ja, ik, ik, ik schrok ervan toen ik hoorde dat hij gewoon uit België kwam. Ja, ja, ja, en je hoort ja, ja. hem nu ook even Nederlands spreken, het is bijna onwerkelijk. Waarom? Uh, nou ja, hij is zo groot. Ik bedoel, die gast die, die, uh, die bereikt zo ongelooflijk veel mensen. Je zei het net zelf al, meer dan 100 miljoen. En die woont gewoon een paar uur afstand van hier en... Ja, het is, gewoon, het is gewoon prachtig om te zien dat, dat er ook uit België een klein land eigenlijk zoveel talenten. Uh... Ja, vooral door die Engelse vertaling op YouTube is die waanzinnig populair geworden hè? ook in de Verenigde Staten het is een, een soort cultheld langs. Ja, ja, uh, ja. Uh, uh. Ja. Maar, maar, maar dat is wel echt het, echt het, uh, echt het mooie dat uh, Stromae ook bewijst... dat muziek voor iedereen is. En op het moment dat je, dus, uh, ja, ik noem het altijd <laughs> eigenlijk vanuit de kern... Uh, je muziek maakt vanuit het uh, uh, uiterste geloof uh, erin... en van het plezier erin uh, en, en ambachts... Uh, uh, het is een ambachtsman, vind ik... Uh, dan raakt dat uh, iedereen op verschillende lagen. Even een gedeelte uit het nummer van hem. Uh, een van de teksten die jou raakt namelijk... Vertel me waar hij vandaan komt. Dan zal ik eindelijk weten waar ik naartoe ga. Mama zegt dat wie goed zoekt, uiteindelijk zal vinden. Yeah. Waarom raak je het hier zo? Het raakt me zo omdat... Uh... Ja, ja, hij is uh, de uh, half-Rwandese, uh, uh, Afrikaanse uh, achtergrond. Uh, ik, ik, ik ben Surinaams van, uh, van, van afkomst, uh, maar dus vanuit Suriname, uh, Afrikaanse route. En uh, in het Surinaams zeggen wij dat ook. Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat. Dus op het moment dat hij... Uh, want het is een heel vrolijk nummer, maar hij, hij legt eigenlijk een, een heel erg pijnlijk iets, iets bloot. En maar om zo te beginnen... Hij groeit op met zijn moeder even. Ja, he? precies, inderdaad... Uh, uh, een, een, een heleboel, een heleboel uh, uh, uh, uh, ja, uh, uh, mensen van de Afrikaanse komaf... Die, die, uh, die hun vader uh, misschien ook niet kennen. En hij legt dat zo beeldend en zo pijnlijk... maar ook weer mooi uh, dat hij dat weer kan geven. Dat ik denk van... Dat is de perfecte inleiding en dan, en dan, en dan neemt hij je, je ook mee. We hebben jou niet voor niets uitgenodigd, Typhoon. Want van Stromae weten we dat hij buiten het podium bijzonder verlegen is. Jij noemde hem bescheiden, ja. maar hij is net zo bescheiden. Als jij, want ik las een stuk in NRC over je... waarin je werd omschreven als rustig en filosofisch... die zich als uh, kleine jongen al uh, ja, uh, verdiepte in de grootste vragen van het leven... Is ja. wat je herkent in Stromae? Ja, een stukje, en het is raar om dat van jezelf te zeggen, maar ik ben altijd op zoek naar, naar een stukje echtheid en, en eerlijkheid en menselijkheid. Het draait niet om omdat ik een rapper ben of, of, of wat dan ook. Het draait erom dat ik connectie wil maken met mensen en verbinding met mezelf ook wil maken. En ik denk dat ik dat zo erg herken in Stromae. Kun je zeggen dat die staat voor een nieuwe beweging in de popmuziek? Ik hoop het. Ik, ik, ik, ik hoop dat we over tien jaar kunnen zeggen... weet je nog, het punt dat, dat Stromae uh, uh, uitkwam met en Rondance... En, en, en, en, en, en, en, en Formidable en uh, Tout Le Mème... Uh, dat, dat dat ervoor heeft gezorgd dat er een, uh, stroming in, uh, een uh, nieuwe stroming in de popmuziek uh, is gekomen... dat het ook veel meer inhoud erin zit. Formidable oh, Formidable oh,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 De twee jongens hier aan tafel hebben volle borst meegezongen. Abdel Karim El Fassi komt zo nog aan de beurt en Typhoon. Ik, ik spreek nog verder met je over Stormai. Dat beloof ik je. Oké okay, dan. Rolf van de Redactie met een update van de NieuwsBV.nl. Het is Valentijnsdag natuurlijk. Mijn oogst was vanochtend slechts één folder van de Wibra. Maar de NieuwsBV.nl kleurt vandaag diep en diep rood. De liefde komt er met bakken tegelijk over je heen stromen. Je vindt er bijvoorbeeld de leukste digitale Valentijnskaarten... zoals die met Bill Clinton erop in de tekst... I would gladly admit to having sexual intercourse with you. Je vraagt je misschien ook wel eens af, Valentijnsdag... doen mensen daar nog wel aan nu het crisis is... Ze zeggen wel dat het allemaal zo commercieel is, maar heeft die commercie er nog wel echt wat aan? Ik belde even met die grote lingerieketen waar ze de puntjes op de O zetten. De zaken ook waar ik altijd de bodystockings voor mijn lieve moeder haal. Tuurlijk. Ja, en ik vroeg, staan er bij jullie nou morgen allemaal vrouwen met ondergoed dat ze willen ruilen? De mannen begrijpen wel de smaak van de vrouwen, alleen die weten de maat niet helemaal goed... Dus wij zien dat die vrouwen dan de dag na Valentijnsdag terugkomen om een goede maat om te ruilen. De smaak van een Nederlandse man is dus prima. Het inschatten van de maten, kan allemaal wat beter. Ik vroeg ook nog even aan mijn favoriete videotheekhouder. In Leidse Rijn zit hij gek genoeg. Of hij nou vandaag alleen maar plakfilms van die romcoms verhuurt. In de videothekenbranche merken wij toch wel een, een, een klein piekje. Het is geen hele grote piek. Maar toch wel dat mensen rondom Valentijnsdag... dat toch wel meer de romantische films huren, romantische comedies. Maar ook de romantische dramas. Die piek is uh, zeker wel te merken. Een piekje voor de videobranche, het is gegund. Ze hebben het daar niet makkelijk, hè. Het volgende uur heb ik nog wat saianter nieuwtjes, trouwens. Uit dit belrondje. Terug naar de... Ja, cliffhanger. Heel benieuwd. Terug naar de nieuwsv.nl. Daar tref je ook Frank Underwood. Dat is een man die vanavond menig romantisch Valentijnsavondje gaat vernachelen. En voor wie het niet weet, Frank Underwood is de hoofdpersoon in deze serie. You sharpen the blade, hold it at just the right angle. And then three, two, one. <middels> House of Cards, de serie over een achterbaks, maar charmant Amerikaans congreslid. Het hele tweede seizoen staat vandaag online en daar kijken echt miljoenen mensen al heel lang naar uit. Die gaan zich vanaf vanavond het hele weekend opsluiten en alleen maar kijken, kijken, kijken. Barack Obama is er één van, die twitterde vandaag al dat hij geen spoilers wilde horen. Het Witte Huis ligt het weekend ook even stil dus. Meer over House of Cards, de liefde en de leven op de denieuwsbv.nl. Tot zo Felix. Radio 1. De nieuwsbv. Het kabinet wil af van de accijnsverhoging op diesel. En kijkt naar serieuze alternatieven. Sinds 1 januari moet er namelijk meer betaald worden aan de pomp. vanwege al die belastingen. En verslaggever Marcel Bril. Goedemiddag. Is het alleen diesel? Nou nee hoor, er wordt ook gekeken naar LPG en benzine... maar diesel, dat is wel uh, het punt waar uh, heel veel ondernemers... heel veel uh, transportbedrijven klachten over hebben. Die accijns uh, die zo hoog is. Omdat al die transportbedrijven tegenwoordig gaan tanken in Duitsland en in België... en die arme pomphouders aan de Nederlandse grens, die lijden verliezen. Ja, zo is het. Uh, en daarmee dus ook uh, de staat. Hè, want eigenlijk was deze maatregel bedacht uh, om uh, meer belastinggeld binnen te krijgen... als je accijns verhoogt aan de pomp. Dan krijgt het rijk meer geld binnen... Maar maar uit allerlei berichten blijkt dat het kabinet uh, dat uh, niet voor elkaar gaat krijgen. In ieder geval, zo lijkt het, het gaat juist geld kosten. Omdat veel, je zei het al, bedrijven en particulieren over de grens gaan tanken. Nou, dat gebeurt wel vaker hoor, als er uh, accijnsverhogingen komen. Dan is het in eerste instantie zo dat er even naar de buren wordt gegaan. Maar uh, dit lijkt toch wel heel ernstig te zijn. En dat komt nog eens bij dat die ondernemers heel erg boos zijn over die verhoging. Um, en, en vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is dit ook buitengewoon onhandig zo'n maatregel. Vooral voor de VVD, die graag Campagne voert langs de lijnen. We zijn tegen belastingenverhoging en voor de ondernemer. Nou, dat lijkt nu dus niet te lukken. En de PvdA is wel bereid om hierover mee te denken... hoe dit VVD-vooral-probleem opgelost kan worden. Dus die gemeenteraadsverkiezingen spelen wel degelijk een rol? Ja, in ieder geval als het gaat om het tempo. Dat wordt flink opgevoerd om te kijken of het mogelijk is... om die verhoging terug te draaien. Want eerst was het zo dat er gekeken werd in mei. Zo was het bericht de hele tijd. Oh, even kijken, gaan die maatregelen nou werken of niet? Maar nu willen PvdA en VVD dat ruim voor die gemeente. Raadsverkiezingen van 19 maatregelen. En daarmee hopen ze ook een, een campagnetroef... uit de handen van het CDA te slaan. Want die zijn flink bezig met voeren tegen die accijnsverhogingen. En haast is geboden dus vanuit het perspectief van het kabinet. En daarom wordt er keihard gewerkt op dit moment aan een alternatief. Marcel, dit onderwerp ligt dan op het bordje... van de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Erik Wiebes. Laat hij al iets doorschemen? Hij zegt niet heel veel hardop. Hij zegt niet rekenen er maar op dat, die accijns, dat we die accijns terug gaan draaien. Dat kan ook niet nog, want het zou zo zijn, kunnen zijn dat het kabinet er niet uitkomt... dat dit punt gewoon blijft staan. Uh, want er moet wel een alternatief uh, gevonden worden. Op een andere manier moet er geld uh, gevonden worden. Want vergeet niet, nu kost het ons geld. Maar het was ingeboekt als een bezuiniging. Zo'n 230 miljoen euro moet dus gevonden worden. Daar wordt wel naar gekeken, uh, maar uh, lastig is dat. En daarom was Wiebes, de nieuwe staatssecretaris... bij de ministerraad, de inloop daarvan vrij gereserveerd. Nou, mijn punt is, we moeten het eerst echt begrijpen voordat we maatregelen gaan nemen. In Nederland is niet een land dat op basis van één krantenbericht... Uh, of één meting onder leden dingen verandert. Het is wel een serieus signaal en het zijn ook geen mooie cijfers. Dus daar moet goed naar gekeken worden en dat zijn we nu aan het doen. Bent u daarvan geschrokken toen u dit dossier op uw bureau kreeg en deze cijfers zag... Nou, de reden dat ik allereerst uh, op dit dossier dook... was natuurlijk wel dat ik al wel het idee had dat er iets aan de hand was. Dus schrik is misschien niet het woord, maar, maar fraai is niet hoor. Wanneer komt u met uw eigen cijfers en dus ook eventueel met besluiten? Nou, we zijn nu aan het kijken hoe snel dat kan. Uh, maar het is wel zo dat als je betrouwbare cijfers wil hebben... dat dat even duurt, helaas. Uh, dat zei mijn voorganger al. Uh, en ik dacht, nou, kunnen we dat op een snellere manier... Nou, dat blijkt hier en daar uh, iets sneller te kunnen. Er zijn ook uh, partijen die ons daarbij willen helpen. Maar dat gaat niet erg snel. Uh, dat hebben we niet morgenochtend. Niet morgenochtend dus, maar het liefste dus wel zo snel mogelijk... als het aan het kabinet ligt, zo snel mogelijk een alternatief. Marcel Bril vanuit Den Haag. En dan komt hier zomaar cabaretiere Diane Lieske binnenstappen... met haar overpijnzingen van deze week uit het Hoge Noorden. Diane, wat heeft je bezig ja, deze week een Nederlands-Marokkaanse Rotterdamse heeft een wijnbar geopend... en heeft uh, vervolgens allemaal bedreigingen naar de kop gekregen... omdat moslims en alcohol niet samen zouden gaan. Nou, vind ik belachelijk alsof elke Rotterdammer meteen ook maar moslim is. Weet je ook, elke Groninger is niet uh, gereformeerd, elke Zeeuw niet zuinig... en elke Belg een pedofiel. Pe maar burgemeester of. Aan betalen, nou betedel, betadel, maakt uit. die is voor haar uh, opgekomen en die heeft een open brief geschreven... waarin hij tegen de bedrijf zegt... Uh, nou hou eens op met dat glazer en al die meningen over elkaar... dat zou je zelf toch ook niet leuk vinden? En dat snap ik, dat zegt mijn moeder namelijk ook altijd... Maar waar ik dan over mijmeren is dat, um, dat ik elkaar helpen. Dat vind ik zo mooi gegeven, weet je. Want dat gebeurt eigenlijk gewoon veel te weinig, weet je. Op straat zie je ook vaak dat niemand elkaar meer te hulp komt. Weet je, een vriendin van mij ook afgelopen zaterdag... die woont in Amsterdam en die loopt altijd uh, in haar eentje... door het Vondelpark naar huis. En ik vind, dat moet gewoon kunnen. Want zij is namelijk niet zo knap. En, uh, maar afgelopen zaterdag loopt er dus schuin achter haar... een man met zijn tampeloeren, gewoon maar fris in de wind te hangen. Nou, zij ziet dat en in plaats van bang wordt zij echt woedend. Dus zij draait zich om en ze begint tegen hem te schelden. Ze heeft hem een klap op zijn kop gegeven en ze heeft hem gespuugd. Maar wat nou het erg is, er is een groepje jongens die stond daarnaast, die stond daar gewoon naar te kijken. Niemand is die man te hulp gekomen. <lacht> en ik, <lacht> ik. Ik schrik daar gewoon van als waar ik. Dat gaat ik dit heen. Ja, nee, maar dat is, je moet elkaar, mee, waar het heen gaat, is. Ja, eigenlijk doe ik het ook verkeerd. Want nou vertel ik weer een negatief verhaal. Ik moet eigenlijk gewoon meer positief nieuws, dat we elkaar helpen. En dat, weet je, waarom zeggen ze ook niet die vrouw die heeft 150 doodsbedreigingen gehad, maar ook. 400 felicitaties. Weet je, dat heeft meteen een, meteen een veel positiever beeld, een beter gevoel. Laten we volgende week die allemaal... Die vrouwen in Rotterdam bedoel je? Ja, ja, die ja. vrouw in Rotterdam. Dus die heeft vast ook heel veel vleesjes wijn gekregen, gewoon voor de felicitatie en een bloemetje en zo. Laten we daar nou eens. Laten we ook gewoon volgende week allemaal luisteraars, laten we elkaar iets helpen, een goede daad doen en dat nou eens delen via YouTube. Dat iemand een bloemetje geeft in plaats van voor de bekheuft en dat dan op YouTube zetten. Mag ook op mijn Facebookpagina of weet ik veel, Twitter at te hulp gekomen en dan wordt het volgens mij een hartstikke een leuke week volgende week. En uh, ik heb deze week niet een, een lied, maar uh, een romantisch gedicht. Ik ben benieuwd. Help een oudje oversteken. Help een zwerver aan wat geld. Help een moeder met een jank kind. Help eens, desnoods met geweld. Help een hooligan iets slopen. Help een oudje. Naar de dood. Help een feminist te komen. Help een Somaliër aan een boot. Help een sodomist met boter. Help een junkie kraak een slot. Help een wielrenner aan wat doping. Of help eens een terrorist naar God. Abu Talib? Die zei, wees aardig. Maak het beter. Maak het Fraai. Ik zeg: vergeet ook je Valentijn niet. Geef die vandaag eens een extra ei. Jelisker. Ja, Tot volgende week. Tot volgende week. Radio 1. De nieuwsbv. Abdel-Karim Fassi heeft veel bewondering voor zijn vader. Zoveel dat hij hun gezamenlijke reis naar Marokko ging filmen. Gewoon voor kinderen en kleinkinderen. Voor later dacht hij, maar de film werd zo bijzonder... dat er nu een hele documentaire van is gemaakt. En rapper Typhoon eet ook nog een broodje mee. Je mag hem wel één van de grootste ambassadeurs... van de Belgische artiest Romain noemen in Nederland. Of gewoon fan. En vanavond valt zijn held volop in de grootste Franse muziekprijzen. Dit is Radio 1. Nu het nos met Jan de Putten. Het kabinet denkt erover de verhoging van de accijnsen op diesel, LPG en benzine terug te draaien. Haagse bronnen melden aan de NOS dat het kabinet serieus onderzoekt of die maatregel ongedaan kan worden gemaakt. En er zou dan wel een andere lastenverhoging voor in de plaats moeten komen. Binnenkort wordt er een besluit verwacht. De NS heeft vorig jaar een miljoenenverlies geleden. Het komt vooral door de Vira. Door forse afschrijvingen op die Vira leed de NS 43 miljoen verlies. De omzet bleef met 4,6 miljard op hetzelfde niveau als in 2012. Er zijn bij de politie tot nu toe weinig tips binnengekomen... in het onderzoek naar de dood van oud-minister Borst. De politie deed gisteren een oproep aan getuigen om zich te melden... als ze Borst sinds zaterdagmiddag nog hadden gezien. En minister Plasterk wuift nieuwe kritiek van D66 weg. De partij die eerder deze week een motie van wantrouwen tegen hem indiende, zegt nu dat hij een rapport over de rijksvertegenwoordiger van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te lang heeft laten liggen. En reactie van Plasterk: pluk een roos, zet hem op je hoed, dan ben je morgen weer goed. En dat zijn de hoofdpunten. John Sahoka, waar staat die ene file? Nou, een korte file op de A58, Breda in de richting Eindhoven. Daar staat tussen knopen de baas en oorschot, twee kilometer. NOS Radio Olympia. Het Gio Lippens. Gio, is er wat te beleven vandaag? Want ik zie bijna geen Nederlanders aan de start. Niet he? één Nederlander. Nee. Er komen er wel twee in actie straks op Plaza, Maar ja, daar weten we de uitslag al van. Iedereen wust gisteren Zilver en uh, Margo Boer -Brons. Dus die komen die medailles even ophalen. Maar ja, er is ook andere sport. Echte sport wat Olympische Spelen betreft. Een Olympisch nummer waar al vanuit de hele wereld naar wordt uitgekeken. Dat is de vrije kuur bij het kunstrijden voor de mannen. Eind van de middag is het zover. Maar Hans van Zetten, hebben de Russen er eigenlijk nog wel zin in? Russen, eh, beide mannen voor het eerst sinds eh, tien Olympische spelen geen Russen in deze finale. Dat is opmerkelijk, want we weten allemaal sinds gisteren dat Yevgeny Plushenko eh, de breuk aan gegeven heeft. Ja, dus, uh, maar komen ze dan nog wel naar het stadion? Want ja, het zijn wel echte liefhebbers natuurlijk daar in Rusland. Hè? Ja, nou ja, ik denk dat uh, al diegenen... De kaartjes zijn niet zo goedkoop. Dus al diegenen die een kaartje gekocht hebben... die zullen ongetwijfeld uh, toch wel komen. Maar uh, ja, de geest is natuurlijk wel een beetje uit de fles. Even, ja, hè, even want daarna komen de ijsdansers nog en de individuele vrouwen. En uh, daar valt er weer uh, medailles te verdienen voor uh, de Russen. Ja, maar nog even. Hè, hoe groot was die klap dat hij zich gisteren al tijdens de warming-up terugtrok? Nou ja, voor mij niet... Uh, ik had op uh, 30 uh, januari al een tweet doen uitgaan. Uh, zo van over zeven dagen dan komt hij in actie tijdens de landenwedstrijd. En daarna meldt hij zich ziek, zwak of misselijk of met een blessure af voor de individuele wedstrijd. Dat had ik al voorspeld. Dus uh, hij heeft er alleen erg lang over gedaan, want hij deed het op het allerlaatste moment. Hij, moest, hij werd al aangekondigd door de speaker, hè, hij zou zijn korte kuur moeten gaan doen. En toen heeft hij zich afgemeld. Dus uh, ja, dat is een klap uh, voor degenen die niet weten wat er allemaal speelt. Maar uh, voor mij was het geen verrassing. Nee. Zegt de... de ja, op wie moeten we vooral gaan letten bij die mannen? Want we hebben gisteren die korte kuur gezien. Nou, Plushenko had natuurlijk ook wel een reden om niet deel te nemen, want hij heeft er ook niks te zoeken. Kijk, de man is nu legendarisch met zijn twee keer goud en twee keer zilver op vier verschillende Olympische Spelen. Hè? Want hij heeft dus bij de teamwedstrijd hier weer goud gewonnen en zijn bijdrage daaraan was echt van wezenlijk belang. Hij heeft 19 punten van de 75 wedstrijdpunten die het team nodig had, die heeft hij ook bij elkaar vergaard. Dus wat dat betreft alleen maar lof voor hem. Uh, maar vandaag, uh, ja, het wordt, uh, uh, denk ik, het toernooi van uh, Japan. Japan gaat voor het eerst een Olympisch kunstrijder uh, goud zien winnen. Uh, dat is mijn verwachting, want ze hebben een jonge rijder, 19 jaar, Yuzuru Hanyu. En die heeft een voorsprong op de concurrentie. En dat is de drievoudig wereldkampioen van uh, bijna vier punten. Nou is in het kunstrijden vier punten niet zoveel. Want je hoeft maar één fout te maken, je bent heel veel punten kwijt. Maar deze jongen is zo geweldig goed en zo stabiel. En zo goed in balans ook mentaal. Dat ik verwacht dat hij een hele goede kuur gaat rijden. En dat hij olympisch kampioen wordt. En dat de drievoudig wereldkampioen uit Canada, Patrick Chen, ja, dat hij het zilver pakt. Verder nog verrassingen mogelijk? Mensen die nog van ja. verder weg komen? Nou, de strijd om de brons, die wordt heel interessant. Want er zijn zeven rijders die allemaal rond de 86 punten zitten na de korte kuur. En de resultaten van gisteren worden meegenomen naar vandaag. Dus dat is heel close. En uh, wat ik erg leuk zou vinden is als Javier uh, uh, Fernandez, de Spanjaard die nu tweevoudig Europees kampioen is, als die die de bronzen medaille zou pakken. Want uh, acht jaar geleden was, uh, had nog nooit iemand gehoord van kunstrijden in Spanje. En, uh, maar goed, vier jaar geleden was hij er wel bij in Vancouver. En, en niet bij de prijzen, maar hij was er. En eh, ik wil eigenlijk dat, dat deze Spanjaard een voorbeeld is voor het Nederlanders. Want als wat het in Spanje kan, dan kan het in Nederland ook. Wij kunnen ook een, een Olympisch kunstrijder produceren in Nederland. En we hebben talent. Het moet alleen alle kans krijgen om zich te ontwikkelen. En wat zou het dan mooi zijn? Dat als in een wereldsport als schaatsen. Hè, we moeten het lange baan schaatsen. Moeten we vooral cultiveren en vasthouden. Maar da daarnaast ook nog een, een Olympisch kunstrijder uit Nederland voort zou komen voor de volgende spelen. Ik zie Gio al, ja. al een paar oefeningen doen hier. Ja. Ja, maar ik ben te oud. Ik, ik, ik tel al niet meer mee. Maar Hans van Zetten, dankjewel. En goede oproep gedaan. En uh, vandaag dus veel mooie sport. Ook uh, ijshockey. Ook een hele grote Olympische Tuur. Sport, Felix. De première van het documentaire Mijn Vader de Expert. komende zondag in Rotterdam was binnen een dag uitverkocht. Het is een roadmovie van journalist en opiniemaker Abdelkarim El Fassi. En daar een reisje met je vader naar Marokko. En ondertussen voer je gesprekken over zijn leven. Ik ben in Marokko. Vrienden of familie? Familie natuurlijk. Gaat voor. Familie gaat altijd voor. Ja. Lekker zoet eten of lang leven? Waarom vroeg je dat? Lekker zoet uh, eten uh, of lang uh, leven? Of uh, leven? Um, het, slaat ja. eigenlijk, het slaat op een, uh, een, een eerder gesprek. En het ging over zijn suikerziekte. En mijn vader is iemand die wel van suiker houdt. En, zijn suikerziekte ook niet heel serieus neemt. Of tenminste, hij heeft zoiets van: wow, het leven gaat zoals het gaat en ik geniet nog gewoon. En ik vind dat ja, als ik zie dat hij zoveel suiker in steden doet, dan doet het me dat wel pijn. Dus maar hij geeft hij... geen antwoord, hè? Niet, ja, hij... uh, niet in de trailer, maar hij geeft er later wel antwoord op. Namelijk? Ja, moet ik dat verklappen? Eigenlijk ga ik niet verklappen, want heel veel <lacht> mensen kijken er echt naar uit. Dat is een cliffhanger. <lacht> ja, nou, precies, natuurlijk. <lacht> nou, is de film een ontdekkingsreis over je vader, maar ook naar je vader, waardoor dacht je, ik moet dit doen? Het is niet alleen een ontdekkingsreis naar mijn vader. Het gaat ook over mijzelf en over mijn zusje. Die komt er ook in voor. Het is een zoektocht naar identiteit. Het gaat over uh, je thuisvoelen ook. Van waar, ho waar hoor je thuis? Uh, het gaat ook over een, een, een indruk achterlaten van je vader... voor zijn ongeboren kleinkinderen. Dus ik zie het verhaal echt als erfgoed. Iets wat je na, na moet laten. En ik kom uit een hele orale cultuur. En mijn vader is echt een verhalenverteller. En in Nederland komt dat niet goed tot zijn recht. Want hij heeft een Nederlands taal. Die spreekt hij wel goed, maar niet perfect. Maar in Marokko, daar komt hij helemaal tot bloei. En die ziet ook echt in de documentaire... hij is zo media-geniek, zo camera-geniek. Hij nam ons gewoon op sleeptouw daar in Marokko. Ja. Dus het was heel mooi om te zien dat hij, uh, ja, dat hij ook echt... Uh, de kans kreeg om zijn verhaal te vertellen. En eigenlijk um, begon het met zijn verhaal. Maar wat is zijn verhaal dan precies? Daarna was het, oké, okay, nou wordt het misschien mijn verhaal... want ik regisseer het. En later dacht ik van, ja, het is gewoon een indruk van hem. Je? Dit is de ja. indruk die ik wil achterlaten. Ja. En verhalen vertellen, dat zie je ook in de film... Ik heb een paar gedeeltes van, de, van je film mogen zien, want hij is nog niet helemaal af. Misschien nu wel vandaag. Maar eh, dan zie je je vader in de weer met een ouderwetse cassette-recorder en dan spreekt hij van die bandjes in. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nas-nebel kom, Ali, Hamed, Ntir. Waar is het nou? Waar is het nou? En waar is het nou? Het is een moestapel. Het is een theater. Het is een theater. Wat zegt hij? Uh, hij stelt zich voor, uh, via een stamboom. Dus hij is een zoon van, die is een zoon van. Dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat deden ze toen, want ze gebruikten geen achternamen. Nee. En later zegt hij, ik spreek het bandje in voor jullie... en het is een geschiedenis. Heeft hij meer bandjes ingesproken met verhalen bijvoorbeeld? Ja, vroeger deden ze dat allemaal. Want ja, het waren natuurlijk of, of ze waren hier analfabeet... Dus, uh, dus onze ouders, of ze waren daar analfabeet. Dus brieven schrijven ging niet. Dus spraken ze bandjes in. Heel creatief. Ja, je had toen nog geen Skype natuurlijk. Dus uh, ja, die bandjes die liggen nu ook gewoon overal nog op zolder. En die worden nu ook door sommige mensen van stal gehaald. Dat is wel mooi. En mensen worden nu echt geconfronteerd met stemmen uit het verleden. Dus uh, het is heel mooi hoe, hoe mensen... Uh, ja, creatief nadachten over hoe ze konden, konden communiceren. Toch een, ja, een fundamentele behoefte van de mens. De film heeft als titel Mijn vader de expert. Waarom niet Mijn vader de gastarbeider? Of Mijn vader uit Marokko? Mijn vader is geen gast. Uh, hij is gewoon nederlands staatsburger. Mijn vader is ook geen arbeider meer. Hij is met pensioen. Dus dat woord klopt ook gewoon niet meer. Ik zie niet meer van toepassing. Maar ik wou wel vragen oproepen over wat hij dan wel is. En dat heb ik denk ik met de titel gedaan. Want overal waar ik nu kom, vragen mensen naar die titel. Dus het, het prikkelt. En tegelijkertijd uh, roept het de vraag op van... wat is iemand dan wel? En hij is grootvader, hij is suikerpatiënt, hij is vriend. Hij komt ook, kom ook als echt een, een, een echte komt hij een vriend van hem tegen... uit Oost-Soeburg in Marokko. Oost-Soeburg in Zeeland. Ja. ja, dat moet je kennen. Bij Vlissingen, ja. Het dorpje van Danny Blind, voor de mensen die niet kennen. Ja. Ja. Dat is het enige. En je vader is een enorme doorzetter, want dat blijkt wel uit het verhaal... dat hij vertelt na de volgende opmerkingen. Ik snap niet dat jullie hier weg zijn gegaan. Ja. Oef, doko doko. O, doko. Geld dus. geld En wat is het verhaal daarachter? Het verhaal is dat hij uh, niet vrijwillig weggegaan is. Je laat niet je thuis achter, je ouders achter en iedereen die je lief is. Omdat je dat leuk vindt. Nee, ja, mijn vader is geëmigreerd. Ik is gehaald naar Mars. Een hele andere planeet. Uh, dus het is een nood, nood, noodzaak. Ja, noodzaak weggaan. Maar dat uh, ging niet eens hè? Nee, dat ging niet 1, 2, 3. Mijn vader, kijk, en dat is ook wel een les voor ons ook wel. Mijn vader, die stelde ook dat hij dan hè, een paspoort uh, regelde. In de tijd was het heel moeilijk, vooral voor mensen uit de Rifgebergte. Uh, om, om, om, om aan een paspoort te komen. Hij kwam aan een paspoort, ging naar Spanje. Dat, dat kon heel makkelijk. Maar Frankrijk, dat was een ander verhaal, die, uh, die hielden hem tegen... Uh, hij heeft vijf keer geprobeerd om de Franse grens uh, te passeren. En via... steeds weer terug naar Marokko? Nou, steeds weer terug naar Spanje natuurlijk. En ook naar Marokko af en toe weer terug. Dus heeft hij heel lang over gedaan. En bij de zesde keer was het hem gelukt. Hij zegt ook gewoon vijf keer de tour. En wat, wat, kan je, wat kun je daaruit afleiden? dat Als het gaat om emancipatie, want het roept natuurlijk ook vragen op... dat mijn vader er vijf keer over gedaan heeft. Hij is vijf keer ontkend in zijn waardigheid, in zijn menselijkheid. Want hij was op zoek naar een beter bestaan. Dus ja, als het nu gaat over ons... dus ik pas het even weer toe op de nieuwe generatie... van als je twee of drie keer wordt geweigerd bij een discotheek... of bij een uitzendbureau, zet dan door. Het is een emancipatieproces. En Mijn vader heeft het zes keer over gedaan. Wij doen het misschien drie keer over. En onze kinderen misschien maar één keer. Dus uh, dat, dat is eigenlijk hetgene wat het oproept. Je zus is ook mee geweest, zoals je zei... en in het gesprek met haar vertellen ze over de cultuurverschillen. Je, je weet zelf mm. dat Nederlandse mensen... 18 jaar, 20 jaar... Gaat hij eruit van zijn familie? Gaat hij naar eigen huis? Eigen, eigen, dingen, ja. eigen dingen houden? Bij ons een beetje leven samen. Ja, maar wij, wij zijn ook een beetje zo, hè? Ik ben ook eerder weggegaan uit huis. En in dat gesprek hoor je je vader... en ook in mindere mate je zus... in één keer spreken over jullie en wij. Hij voelt zich overduidelijk een Marokkaan. Mijn vader heeft een hele duidelijke identiteit. Mijn vader heeft een lokale identiteit. oost en dat dorpje dus in Marokko zien. En hij heeft een universele identiteit vanuit zijn spirituele... en vanuit zijn religie. Dat is, hij is moslim. Dus, um, dus hij kan zich overal thuis voelen in de wereld. Maar hij heeft ook een hele duidelijke lokale identiteit. Zijn zoektocht naar zijn identiteit die is, die is, uh, die is gedaan. En voor ons, ja, de nieuwe generatie. En Typhoon, die, die kan erover meepraten, denk ik. Ja, is het niet helemaal duidelijk. Want ja, we leven in een maatschappij... waarin, waarin er dagelijks vragen op je worden afgevuurd. Van, uh, ben je wel loyaal aan Nederland? hoor je hier wel thuis, wat ben je? En uh, is je religie een probleem, nee. ja of nee? Dus wij worden gedwongen om over die vragen na te denken. En ik denk dat dat ook heel normaal is bij migratieprocessen. Bij de tweede, derde generatie. Dat ze zich die vragen stellen. En dat ze daar gewoon antwoord op vinden en dat ze uh, hun, uh, hun, hun roots of hun identiteit, maar beter kunnen omarmen. Want het blijkt ook gewoon dat als je identiteit... of als je hetgene waar je vandaan komt omarmt... dat je gewoon veel sterker in je schoenen staat. En jullie, uh, als kinderen, ja, die, die kunnen vrij het huis uitgaan... op het moment dat je 18 bent of 19 bent of wat dan ook. Uh, maar daar, in Marokko, moet je wachten tot je... Dat je natuurlijk huwelijk treed. Nog steeds in mijn Nederland ook. Mijn vader is ook in daarin een pionier. Hij heeft gewoon zijn dochters vrijgelaten. Mijn zusje heeft gestudeerd in, uh, in Egypte. Mijn andere zus is ook een. Mijn zus Zuliga is een expat. Die woont gewoon in het Midden-Oosten. Die heeft het precies gedaan wat hij ook gedaan heeft. Uh, maar het is nog niet zo dat vrouwen uh, heel makkelijk los worden gelaten. He, de, de vrouwen worden nog wel steeds anders. En dat zegt hij ook in de documentaire. Weet je? Hij, hij maakt zich meer zorgen om zijn dochters dan om zijn zonen. Uh, en dat is, ja, dat is. Dat is, dat is, ja, dat is gewoon zo. Ken je dat, Taifu? Uh, nou ja, mijn, mijn, mijn ouders die, die zijn ook vanuit, vanuit Suriname naar, naar Nederland toegegaan. En uh, ja, wat, wat betreft dat, dat hele integratieproces, zeg maar, dat, dat merk ik nu ook wel. En dat is ook uh, waar ik zelf, zelf, uh, zelf mee bezig ben. Samen met de Herbal Fonsen, met, uh, met uh, wederom ook een uh, documentaire... Uh, uh, dat eigenlijk gaat over, over uh, eigen, eigen identiteit. Waar sta ik? Waar hoor ik? Uh, uh, op zoek naar, naar communicatie en verbinding met elkaar. Dat is iets, iets ja, wat... Ik denk dat het een vraag is van deze tijd ook. Omdat de wereld zo snel gaat. Abdel Karim, ik zie je uh, voortdurend aan je telefoon grijpen. Want dan krijg je dan uh, steunbetuigingen. Ja, ja, dus de mensen mee, mee te kijken. Of uh, Rabia en mijn zusje Esma, die luisteren mee. Die zitten ook in mijn, in mijn team. En, en met, met hun organiseer ik die avonden. Je stelde in het begin uh, de vraag, Felix, voor wie is het? Ja. En het is heel grappig, want toen ik het op Facebook had gezet. Het begon als een persoonlijk project, gewoon een DVD in de kast. En op een gegeven moment, ik heb een gevoelig snaar geraakt blijkbaar... want het is een collectief iets, het is een collectieve behoefte... Om, om die eerste generatie die op zijn laatste benen loopt... om die verhalen nog even te vangen. En uh, het is ook grappig, want de eerste twee uh, voorstellingen sinds in sindrama, die waren binnen een dag uitverkocht allebei... En dat zijn vooral mensen met hetzelfde etnische achtergrond. Omdat die zich gewoon herkennen in de taal, in hoe we eruit zien. Maar tegelijkertijd, bijvoorbeeld Sjoerd, de, de, de, degene met wie ik geregisseerd heb, Sjoerd Schipper. Die was meegegaan en die zei van, ja, is het ook voor mij? En gaandeweg kwam hij erachter ja. van, ja, ik wil ook mijn ouders dus, uh, portretteren. Ja. Het is prachtig hè? om te zien. Fantastische beelden, Marokko. Hij wilde ook langs een, langs een of ander bergweggetje in plaats van langs de nieuwe snelweg die is aangelegd, bij wijze van spreken. Ja, eh, jouw vader. Dat, heel abstract beeld, dat is een, een, een brug die nooit afgemaakt is. En daar gaan ze water halen. Dat is gewoon water nog. Dus mensen halen nog een water uit. Zo'n oh. beekje. Ja, mooi. mooi. Is, is, is het... Uh, want in dat, in dat fragment hoor ik je vader zeggen... Uh, dit is voor degene die mij kennen. En voor degene die mij niet kennen, die zullen mij leren kennen. Is, is deze documentaire dan daar eigenlijk een, een hele grote stap in? Ja, absoluut. Het is, het is ook confronterend. Hè? Want uh, mijn vader heeft negen, negen kinderen. Dus ik heb acht broers en zussen. En daarvan zijn er... Daarvan, hij heeft nog maar twee kleinkinderen. Dat, dat is best bizar, want ik, ik heb ik heb vrienden en kennissen die waarvan de, de opa al. 19 kleinkinderen heeft. So, ja, ja, en bij ja, ja. ons gaat dat niet meer zo snel als vroeger. Dus uh, tegelijkertijd weet hij ergens ook wel... dat hij zijn heel veel van zijn kleinkinderen niet meer zal ontmoeten. Mm. Dat weet hij. Dat is een redelijk confronterend, denk ik. Ja, ja, ja, ja. En dat was ook de opzet natuurlijk van de ja. film in eerste instantie. Om wat na te laten voor die kleinkinderen yes. van jouw vader. Elke week in dit programma de Newsbeat... of de nieuwsbeat uh, dat wat Nederland bezig hield, samengevat op een goede beat. En deze week de Nederlandse medailleregen op de Olympische Spelen... gecombineerd met het nummer Invincible van Direct. И звание олимпийского чемпиона! Sven Kramer. Hij had al meer dan één keer goud moeten hebben. Dat weten we allemaal. Hij weet dat zelf ook. Jorrit Bergsma. Hij gaat proberen om Sven Kramer voor die troon te stoten. Blokhuis is sneller in de ronde. Beide mannen zijn nog steeds sneller dan Kramer. Wat Kramer nu doet is zo ontzettend strak. En nou versnelt hij nog een keer. Kijk eens. Net als vier jaar geleden. Dan moet hij toch onderweg zijn naar een tweede gouden medaille. Nieuw Olympische koor. 16-76. Sven Kramer is voor de tweede keer Olympisch kampioen. Dit zijn uh, een van de weinige momenten waar uh, ja, het ook echt uh, speciaal voelt. Kramer, Goud, Blokhuizen, Zilver en Jorrit Bergsma. De bronzen medaille, het kon niet beter voor Nederland beginnen. Koning, koningin, allemaal. ...duigen ze voor de Olympisch kampioen. Irene Huust, sterker dan ooit. 4-0-0-34, paderkor. Irene Huust, zij is de Olympisch kampioene. die was hier net in het hondreiniguis ja. en jij hebt, de, jij hebt hem gesproken. Hebt Ik, heb hem gesproken. Ik heb zelfs een knuffel van hem gekregen, ja. Good people and good results. Hier een barenkoor voor Jan Mekens. Ja, ja Dik. En dit is voor Michel Mulder een ideale uitgangspositie. Hij moet kunnen jagen. Michel Mulder, Ronald Mulder, Jan Meekens, Het kan allemaal. En is zijn broer voorbij. Ze staan nu 1 en 2, twee, De tweede broers. Onvoorstelbaar. Laatste 100 meter. Uit. Oeh, terug naar op. je baan. Terug naar je baan. 34.72 En de Olympisch goud is er voor Jan Mekens. En het... 34, 72 is het geworden. Oh. We gaan naar de duizendste kijken. Mulder olympisch kampioen, Jans Beekers tweede, Roland Mulder derde en Sweep, 1, 2 en 3 zijn ze. Ik had al een paar keer op een honderdste verloren, ik was zo graag winnen. Stefan Groothuis, 32 jaar en je zou het hem gunnen. Oh Groothuis, God. geweldig, wat een tijd, onwaarschijnlijk een tijd. En daar is goud voor Groothuis, eindelijk. Ook Mulder staat weer op het podium, het is goud en brons voor Nederland. Voorbij. Het is 2 en 3. Huust en Boer halen voor Nederland zilver en brons. Twaalf medailles, inmiddels voor Nederland. Niet normaal. En de ene dag word je weer geïnspireerd voor de volgende dag. Dus er komen nog veel meer medailles. Radio 1. Vliegvelden, ik zeg vliegvelden zijn dicht en er ligt een uh, dikke laag as op de straten. De vulkaanuitbarsting op Java is honderden kilometers vermerkbaar. Reisleider Nettet Smit is in Jogjakarta op Java... en hij zou vandaag van Indonesië naar Thailand vliegen... maar dat kan helaas vanwege die situatie niet doorgaan. Hoe ziet het eruit in Jogjakarta, Nettet? Wit, hartstikke wit, alsof het uh, net gescheeld heeft. En wat merk je er op straat van... Uh, hoe, hoe gedragen de Indonesiërs zich onder deze vreemde situatie, toch? Nou ja, iedereen die uh, werd zoals ik vanmorgen wakker en dan uh, kijk je naar buiten is alles wit. En dan weet je direct wat er gebeurd is. Vulkaanuitbarsting, uitbarsting, uh, in dit geval ver weg. Maar um, je pakt een masker en uh, ik ben gewoon nog even naar de markt geweest om toch eten te kopen. En vervolgens ga je de boel schoonmaken en daar zijn we de hele dag mee bezig geweest. Maar het is nog steeds wit. En nu kan de reis naar Bangkok voorlopig niet doorgaan. Hoe moet dat nu? Uh, nou, het vliegveld uh, is in ieder geval uh, morgen nog gesloten en ze verwachten dat het zondag weer open is ze zullen schoonmaken. Uh, er zijn zes vliegvelden op dit moment hier dicht. En uh, ja, ik zal waarschijnlijk zondag wel ergens vandaan kunnen vliegen, want het is met deze ene klap ook wel over, zegt men hier. Was er ook echt een klap die je kon horen? Uh, ik heb het zelf niet gehoord, want ik lag zelf net op bed. Het was uh, om uh, 11 uur s'avonds hier. Uh, maar mijn schoonmoeder is hier bij ons thuis op dit moment... en die is er wakker van geworden. Uh, we hebben het over een afstand van uh, nou, 2500 kilometer hier vandaan. Reisleider het Smit in Yogyakarta. Hij moet er nog even blijven, daar op Java. Het is geen straf voor. BV Buitenland. Misschien wel dat als op de straat. Pikante foto's van Jackie Chamoun. Dat is een uh, Libanese kiester die deelneemt aan de winterspelen. En die zorgen voor veel ophef in haar eigen land. Ze krijgt kritiek, maar ook opvallende steunbetuigingen. Buitenlandredacteur Kees Dorenstein, wie is deze Jackie of Jackie? Nou, ze is een van de twee Olympische wintersporters in Libanon die in Sochi in actie komen. Ze is nog wat jong, 22 jaar. Een mooie verschijning, al zeg ik het zelf. En volgende week doet ze mee aan de slalom en de reuzenslalom. Maar er is er niet echt een kans uit. En het zijn dus niet de sportieve prestaties of het gebrek eraan. Die zorgen voor de ophef, maar de foto's. Ja, want Jackie is uit de kleren gegaan voor de ski-instructor kalender. Dat is een kalender die wordt gemaakt door fotograaf en alpine skier Hubertus Hohenlohe. Die trouwens als enige Amerikaan meedoet aan de winterspeler. Ik zag Leuk. hem lopen ja, bij de opening. <laughs> Leuk feitje. Die fotoshoot was in de sneeuw in het Libanese skigebied Faraja.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 Skiën is makkelijk, zegt ze. Al dus uh, Jackie in dit making-of-filmpje. Uh, ze ging daar uh, de piste op. Tussen uh, de skiers en snowboarders ging ze gewoon uit de kleren. Ik vind uh, uh, het zelf... Ik heb de foto even gezien. Uh, ik vind ze eigenlijk wel netjes. Voorbereidingen he, heet dat. Ja, precies. Onderzoek. En uh, er is weinig op te zien eigenlijk. Uh, want ze houdt uh, met haar skis alle edele delen bedekt. In het filmpje daar is trouwens wel iets meer te zien. Dus hoeft zich uh, nergens voor te schamen als dus ik die foto's zelf zo even bekijk... op onze website, maar en daar wordt in Libanon dus kennelijk anders over gedacht. Ja, inderdaad. Even een stukje geschiedenis. Die foto's zijn drie jaar geleden gemaakt. Maar deze week zond een lokaal tv-station een making-of-filmpje uit... waardoor ze veel aandacht kregen. En toen uh, was Libanon ineens te klein. In de kranten wordt er schande van gesproken... en de minister van Sport riep het Libanese Olympisch Comité op... om deze zaak te onderzoeken. Opvallend, want het ministerie van Toerisme... wil Libanon juist als liberaal land laten zien zegt onze correspondent Fernande van Tets in Beirut. Libanon heeft sinds de jaren 70 zichzelf heel erg neergezet... als een glamoureuze plek waar vrouwen in bikini een heel groot onderdeel van zijn. In 1971 plaatst het ministerie van Toerisme zelf een advertentie in de Playboy... Nou maar, um, van een meisje in bikini. En ook recentelijk nog een reclamefilmpje van een man die wegdroomt bij zijn herinneringen aan een vakantie in Libanon... met alleen maar prachtige meisjes in badpak. Nou ja, Dat is dus het moderne imago. Maar er zijn ook bevolkingsgroepen in het land die veel conservatiever zijn. Daar mag je als meisje echt niet met blote armen rondlopen. Laat staan in bikini. En daar moeten ze dus ook niks hebben van die blootfoto's. Maar ik van. zei aan het begin, Jackie krijgt ook steunbetuiging uit eigen land. Jazeker, en dan vooral van de progressieve jonge Libanezen. Fernande was bij een speciale fotoshoot, strip for jackie heet dat. Uh, die is bedoeld om haar te steunen. Allemaal mannen en vrouwen, bloot op de foto. Maar dan houden ze net een bordje met strip for jackie voor hun borsten of uh, uh, voor hun kruis. En de Libanese filmmaker Edwin ging ook op de foto. Hij vindt dat Jackie zelf moet kunnen doen wat ze wil. Wat ze does op haar eigen tijd, isn't anybody's concern. En het is een heel country, where... land. coming van de minister van Sport. We actually have an athlete that's going to the Olympics. He's not even funding her trip. He's not even funding the participation. He's actually attacking her and, and asking for an investigation. That's shameful. Dit is een hypocriet land, zegt Edwin. En de minister van Sport moet zich schamen, want hij valt Jackie aan... terwijl hij niet bijdraagt aan haar Olympische deelname. En wat willen Edwin en al die anderen nu met het protest bereiken? Ze zeggen dat de afgelopen paar jaar vrijheden steeds meer worden ingeperkt. Daar protesteren ze dus tegen. En een van de initiatiefnemers, Cynthia van Strip4Jackie, die zegt dit erover. Het is niet over or of iets, het is over alles wat. We do not like in het country, everything that puts limits and offends our freedom. So I really do hope that it gets to a result. Cynthia hoopt dat ze met het protest ook echt iets kunnen veranderen, maar waarschijnlijk uh, zal dat niet gebeuren. En. Jackie zelf, hoe is ze onder al deze aandacht? Nou, gisteren gaf ze toevallig een interview aan CNN. Ze is helemaal niet blij met alle ophef, maar ze lijkt vastberaden. Ik mean, I wou dat de making niet right. uh, uh, I don't regret doing de calendar. Jackie heeft geen spijt van uh, de kalenderfoto's, maar dat making-off-filmpje waar er dus veel meer in is te zien, dat had privé moeten blijven en nooit naar buiten mogen komen. Nu gaat ze zich vooral concentreren op de slaan. Buitenlandse directeur Kees Dorenstein. Abdel Karim, El Fassi nog altijd aan tafel samen met de rapper Typhoon. Abdel Karim, je hebt een film gemaakt over je vader. Voor de mensen die het nog niet hebben gehoord, je ging met hem mee naar Marokko samen met je zus. En op een bepaald moment zegt je vader zoiets prachtigs. Hij zegt: De plek waar een kind voor het eerst zijn ogen opent, dat is zijn thuis. Ja, voor hem, is gewoon een, voor hem is het heel duidelijk. Wij zijn gewoon Nederlands-Nederlanders, Nederlands-Staatsburgers, hoe je het ook noemen wil, maakt me niet zoveel uit. Maar voor hem speelt dat niet zo. Dus hij, hij krijgt ook al die maatschappelijke discussies in Nederland niet echt mee. Voor hem, voor hem speelt dat niet. Hij heeft zoiets van: ja, ja goed, dat is gewoon jullie thuis. En, en jullie spreken de taal goed, jullie kennen de cultuur, jullie kennen de mensen, jullie hebben Nederlandse vrienden. Wat is het probleem nou eigenlijk? En dat is mooi dat iemand daar zo nuchter naar kan kijken. Ja, ja. En wat gaat hij doen? Blijft hij in Marokko of komt hij hier naartoe? Ik stel hem op een gegeven moment de vraag: Nederland of Marokko, dan moet hij kiezen. En dan zegt hij allebei. Ja, maar dat kan niet. Je hoeft helemaal niet te kiezen. Tuurlijk wel, tuurlijk wel. Hij, hij schippert tussen Nederland en Marokko. Uh, iemand zei mij ooit, als het gaat om je etniciteit of je, of je nationaliteit... dan is het net zoals met je vader en je moeder, je hoeft nooit te kiezen. Rapper Typhoon, noem nog eens... Nou, zing maar wat over uh, Van Eh uh, Formidable, <laughs> formidable... Formidable. En de rest moet ik de tekst bij hebben. <laughs> <laughs> dus ik ben het net zo goed als gewoon ah, nou ja. ja. En jij zit ook meer dan dat je hebt, zo nu en dan, hè? Ja, ik, ik ben, ben, ben, ben bezig met mijn plaat daarvoor ook, ja. Dank je wel. De Olympische winterspelen in Sochi. Bam, daar is straks startschot geklonken. I'm representing the we. Te ik heb alles voor mijn doel om Olympisch kampioen te worden, heb ik gelaten. Olympisch kampioen. Oh, dat is echt onwaarschijnlijk. Swam de manklamer. Ik ben nog steeds sprakeloos, dus kan ik ook niets zoveel zeggen. Ik gewoon een medaille. Ik heb alles gegeven en dat is gewoon genoeg. steek op! steek op! groot huis is <laughs> Olympisch.